Freddy van met het NOS-journaal. In grote delen van Oost-Afrika worden de oogsten bedreigd... door de sprinkhanenplaag. Die teistert de regio al sinds december. In onder meer Kenia, Somalië en Ethiopië... zijn tienduizenden hectare akkerland aangetast. Ook India en Pakistan hebben last van sprinkhanen... die zijn overgewaaid uit Oost-Afrika. Door de plaag dreigt de voedselvoorziening in gevaar te komen. Volgende maand begint het oogstseizoen. Het Rode Kruis en andere hulporganisaties steunen overheden... bij het bestrijden van de insectenplaag. De schade door de storm Kira zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Nog niet alle bedragen zijn binnen. De 150 miljoen euro schade is een stuk minder... dan de schade die de januari-storm in 2018 aanrichtte. Toen was er 300 miljoen euro schade meer. In de schuur in Eindhoven heeft de politie ruim een kilo fentanyl gevonden. Er is ook iemand aangehouden. En er zijn wapens, munitie en geld in beslag genomen. Fentanyl is een uiterst gevaarlijke stof. Het lijkt op, eh, qua werking op morfine, maar is veel sterker. De stof is zeer verslavend en de inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn. Het Syrische leger rukt snel op in de Syrische provincie Idlib... Het heeft vandaag een strategische snelweg in handen gekregen. Turkije is bang dat de oplaaiende strijd opnieuw grote aantallen vluchtelingen naar Turkije drijft. Daar zitten al ruim 3,5 miljoen Syriërs. Het weer, vooral in het binnenland een paar buien met kans op onweer... Hagel kan er ook optreden en natte sneeuw. Er is ook wat zon en aan zee staat een stormachtige wind. Het wordt een graad of zes. Morgen zijn er enkele buien en dan zal er minder wind zijn. Ook dan wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust nog steeds rekening houden met zware windstoten. Ook in Flevoland levert dat overlast op. Het begint hier en daar wat langzaam te rijden op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen de Hoek en Knopende Burgerveen zo'n 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn is dicht tussen Oosthuizen... en de aansluiting met de A7 door een ongeluk met een vrachtwagen. De vrachtwagen is inmiddels geborgen. Nu wordt de diesel daar opgeruimd. Gaat zeker nog anderhalf uur duren. De N307 is tussen Enkhuizen en Lelystad in beide richtingen dicht... voor zware vrachtwagens, voor auto's met aanhangers... en ook voor auto's met caravans vanwege de windstoten.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 dwkmedia.nl dwkmedia. DWK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Zandvoort is ZFM.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 Me. I share my responsibility I say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 weg. week.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 Om in ieder geval te kunnen laten zien dat ze nooit ergens voor veroordeeld zijn geweest. Uh -huh. uh, en op het moment dat de VOG al binnen is, he, verklaring omtrent gedrag, dan kan het contact ook starten. Ja. Dat spreekt me al af of dat inderdaad nodig was. Ja.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 De voedselbank die geregistreerd staan, hè? die zijn geregistreerd ja. en, en er zijn heel veel op... mensen die niet eens ja. geregistreerd staan, dus en dat zal met uh, hoe heet het uh, buurtgezinnen natuurlijk ook zo zijn. Een hoop gezinnen die nog niet in beeld zijn, die niet in nee, beeld zijn, maar dat, bedacht, dat uh... het is na nou vanavond vast anders. Nou, dat hoop <laughs> we ik wel. Wij <laughs> hopen wel. Uh, luisteraars, zeggen het in ieder geval voort. We, we gaan zo verder nog spreken. Hier heeft u even muziek. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij, van mij kan ik opbouwen. Ik hou van mij, op mij kan ik de mensen bouwen. Ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan.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 want wie van zichzelf houdt die geeft pas echt iets kostbaars Als die ik hou van jouw leven, een ander zegt. U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM: Het geluid van Zandvoort.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 Alors mille fois que j'ai compté mes doigts, papa goûter, goûter papa goûter, goûter papa goûter, goûter papa goûter, goûter papa goûter, papa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 Veel makkelijker is om toenaming te zoeken naar, met jou dan dat ze eerst via een instantie moeten en dan heb je. Nou ja, wat ik al team... eerder zei, zoals het Sociaal Wijkteam. Sociaal Wijkteam, als jullie luisteren, trek het je aan. <laughs> uh, ja, nou, bijk, dat meen ik. Wij, wij, wij dat hebben is je echt een Jullie zijn telefonisch niet bereikbaar. Gewoon niet. Je, je kan vijf, zes keer op een dag bellen en je krijgt.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 psychische ondersteuning te krijgen, maar twee, omdat dat eigenlijk degene is waar ze dan wel maar naartoe durven slechts. Die hoeven ze 's ochtends te bellen en ze kunnen s middags of de volgende dag terecht. Ja. En met uh, bijvoorbeeld heel veel op de gemeente een afspraak bij de gemeente duurt drie, drie weken ja. voordat je zo'n afspraak hebt. Dus daarom denk ik dat buurtgezinnen en, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een mooie initiatief.